Samuel, dat is de eerste richter die ook profeet is. Al die andere richters waren richters. Maar Samuel, was een hele bijzondere man. Samuel, die moet eigenlijk Elie op gaan volgen. Maar zover. Dat was het einde van de prediking van vanmorgen. We gaan eerst de hele aanleiding van Samuel met elkaar lezen. Vandaag lezen we veel. Soms heb ik maar vijf of zes seats nodig om een onderwerp mee te pakken. Maar hier moeten we veel lezen. En tussen het lezen door. ...moeten we nadenken, wat gebeurt er? Wat staat er? Samuel betekent van Yahweh gebeden. Van de Heeren gebeden. Samuel 1, vers 1 tot en met 3, begint als volgt: Er was een zeker man. En zijn naam is Elkana. Nou, de tweede vers is al gelijk een probleem. Deze man die heeft twee vrouwen. Welke vent kan dat aan? Welke man kan twee vrouwen aan in zijn leven? Ik zie dat er matzo's tussen zitten. Maar deze Elkade had twee vrouwen. De ene heette Hanna, dat is de eerste. En de tweede heet Peninna. Is een pinnetje hoor, die Peninna. Maar dat gaan we dadelijk wel zien. Maar het zijn wel twee vrouwen die uitdrukking geven hoe het zit met de vrouw. Daarom denk ik dat het moeilijk is voor een man om er twee te hebben. Ik hoor nog geen armen zeggen, maar ik denk dat het echt moeite is. Ik heb er geen ervaring mee. Maar ik ben gelukkig met mijn vrouw. Nou staat erbij dat die Peninna die had kinderen. En die Hannah die had geen kinderen. Maar ik denk wel dat Hannah zijn eerste vrouw is. Ik denk dat Hanna de vrouw van de liefde van Elkana is. Die vrouw die heeft hij gezien, heeft hij naar verlangd, heeft hij ten huwelijk gevraagd en is hij mee getrouwd. Ik denk dat het zijn eerste vrouw is. En ik denk dat hij ontdekte dat zijn vrouw niet zwanger werd. Maar ik zeg dat denk ik. We weten dat ze niet zwanger wordt, want dat kunnen we lezen. En dat er een mogelijkheid is dat ook Alcana heeft nagedacht. Hoe krijg ik nou nageslacht met een onvruchtbare vrouw? Misschien heeft Elkana niet goed nagedacht over zijn voorgeslacht, want Abraham, Isaac en zo hadden allemaal vrouwen die onvruchtbaar waren. Wonderlijk dat Gods dienstknechten geboren zijn uit een geslacht waarvan de vrouwen onvruchtbaar waren. En God heeft op zijn tijd kinderen gegeven aan die onvruchtbare vrouwen. Onze broeder Elkana heeft toch naar een andere vrouw uitgezien waarvan hij denkt, dan kan ik toch nog kinderen verwekken. Amen? Nu ging hij van jaar tot jaar uit zijn stad om Yahweh de Heerscharen te silo te aanbidden, hem offers te brengen. En daar waren priesters van Yahweh, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinaas. Wonderlijk hè? Hannah is een liefdesvrouw, geen kinderen. Peninna had kinderen. Hij hoefde maar met Peninna samen te zijn en Peninna was zwanger. Ik weet wat het is, ik heb vier jaar moeten wachten voordat wij ons eerste kind kregen. En ik maak er geen grapje over, daarna hoefde ik me naar mijn vrouw te kijken en ze was zwanger. Dus ik ben een beetje ervaringsdeskundige, hè liever? Echt waar, toen de eerste helemaal geboren was en er was weer een tijd dat we samen konden zijn, was ze gewoon zwanger. Een wonderlijke ervaring, we hebben een gezegend gezin en we zouden er ook niet één uit willen missen echt waar. We hebben ook in ons leven een ervaring gemaakt. Die ervaring gaan we ook zien aan Hannah. Want er is natuurlijk een intens verlangen om kinderen te krijgen. Dat was ook bij ons. Eén ding is duidelijk, hij ging van jaar tot jaar naar de stad om ja te scharen, te silo te aanbidden. Het is in Israël normaal dat het hele volk drie keer per jaar opstaat en naar ...de tempel gaat. Nou is dit niet de tempel, maar de tabernakel nog... ...want de tempel is nog niet gebouwd. Dus ook Elkana ...en Hannah en Peninnah... ...en hun kinderen staan op... ...en gaan ieder jaar, noem het maar... ...op Loofhuttefeest naar Nassilo. Mooi is dat, hè? Het is een vreugde. Maar je moet opgaan om naar het huis van de Heer te gaan... ...om de feesten van de Heer te vieren. Het zijn geen Joodse feesten, het zijn... ...feesttijden van Yahweh... En anders is het niet. Mensen doen wel eens een beetje gek tegen ons. Ach, die Joodse feesten, weet je wel. Wet is toch weg? Echt niet waar. Het zijn de feestdagen van Yahweh. En hij verwacht je hier. Op de feestdag van Yahweh. Maar goed, we moeten een ander verhaal gaan vertellen vandaag. Want we moeten iets gaan leren van Hanna, De liefdesvrouw van Elkanah. Soms is het misschien wel eens een beetje kwetsend als je het hoort... Maar nou je gehoord hebt waar je ziel zit en je geest zit, moet je dan maar onderscheid in gemaakt maken. Zeg, oh wat ik nou voel, dat is mijn ziel. Maar ik moet met mijn geest andere keuzes maken. Ik denk dat je dat ook moet gaan doen, dadelijk met de geschiedenis van Hanna en Peninna. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en al haar zonen en dochters ieder een deel. Dus aan de vrouw die hem kinderen bezorgde, gaf hij allemaal een deel. Maar hij maakte onderscheid tussen zijn liefdesvrouw en tussen Peninna. Dat is het gevaar van twee vrouwen. Echt waar. Heel groot gevaar. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel. Want hij had Hanna lief. Hoewel Yahweh haar moederschoot toegesloten had. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking. Vader Yahweh heeft. Toegesloten. En hij heeft een reden. Vaak snappen we de reden niet. Maar het brengt ons wel tot iets. Zelfs het verdriet laat hij toe. om in Hanna iets te bouwen. Haar mededingster, alleen al het woord gebruik in de Bijbel, hoe vindt u dat? Haar mededingster, dat is natuurlijk Peninna. Tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen omdat Yahweh haar moederschoot had toegesloten. Dus hier staat, hoewel Yahweh de moederschoot had toegesloten, waarom ging zij haar prikkelen? Omdat Yahweh haar moederschoot had toegesloten. En ik heb niet goed verstand van vrouwen, maar ik denk, als die elkaar gaan prikkelen, is niet gezellig, hè? Wij zijn anders, wij zijn gelukkig allemaal wederom geboren. Dus we kennen die problemen niet zo goed. Maar je moet de Bijbel geloven, dat is echt een hele trieste zaak wat daar gebeurt. Haar mededingster, die ook nog de kinderen ter wereld heeft gebracht, zonen en dochters, prikkelt Hanna. Je kan niet zwanger worden, hè? God hebt je toegesloten. Bedenkt u maar wat er tussen kan zitten. Jaar op jaar, zo dikwijls als zij opging. Mooi, hè? Zo dikwijls als zij opging naar het huis van Jaweh, handelde hij zo, dat is wie? Elkana. En tergde zij, dat is Peninna, haar. Dan weende zij, dat is Hanna. Je moet even opletten over wie die het heeft. Dus jaar op jaar, zo dikwijls zij, dat is Hanna, opging naar het huis van Jaweh, behandelde. Elkana zo, en tergde zij Peninna haar. En dan weende zij, dat is Hanna. En ze at niet. Tegen de tijd dat je vrouw begint te huilen en niet meer eet. moet je alert gaan worden. Dan zit er iets in die ziel van je vrouw waar ze even niet overheen kan. Mannen, zal je goed luisteren? Let op je meisje. Haar man Elkana. Hij had ogen, die man. zei tot haar: Hanna. Waarom weet gij en waarom eet gij niet? Hij had het door, hè? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen, lieve schat? Je bent de vrouw van mijn liefde. Je had bloeiend moeten zijn, uitbundig en verheugd. Ja, je bent inderdaad niet zwanger. Maar ik heb je lief. Is mijn liefde je nou niet meer dan tien zonen? Wat denk je helpt dat bij Hanna? Echt niet waar. Ook al gaat elkana uit zijn dak voor zijn vrouw, hij redt het niet. Er is maar één verlangen in het hart van Hanna: dat is een zoon voor te brengen voor haar man. Ook al heeft Peninna er al verschillende voortgebracht met dochters erbij. En dan nog eens een keertje altijd de pijn en de prikkel en de irritatie in haar ziel, want ze wordt gepest. Elk jaar opnieuw. Als ze de reis maken naar Silo, wordt ze gepest om ze tot bitterheid te brengen. Ben ik nou niet meer waard dan tien zonen, lieve schat? Vers 9. Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had... Wat doe je dus in Silo op Lofuttefeest? Daar ga je naartoe om feesten vieren. En weet je waar je dat van doet? Feest vieren op Lofuttefeest. Wat moesten ze altijd meenemen op Lofuttefeest? stieren, schapen, geiten, als je arm was, vogeltjes. Ze brachten de tiende van hun opbrengst. Die brachten ze naar... Silo. Want daar moest de priester van leven. Dus ze namen alles mee, de opbrengst van het land... en zo gingen ze naar Silo. Ze gingen daar eten en ze gingen er drinken. Je kon ook een deel van de tiende uitgeven, zelfs aan drank... Maar maak er een feestdag van voor de Heer. En geef ook aan de armen die erbij zijn. De tiende is om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Denk ook niet, nou we weten dat we met elkaar het Torah willen uitleven, dat je je ook van de tiende kan onttrekken. kan ook niet. We gaan dadelijk zien hoe die twee uh, priesters met de tiende omgaan van dat volk. Daar ga je dadelijk van schrikken. Binnen het huis van God moet alles functioneren. Ze gaan eten en drinken. Toen stond Hanna op, tussen haakjes, de priester Eli zat op zijn stoel bij de deurpost van de tempel van Yahweh. En bitter bedroefd bad zij tot Yahweh en ze weende zeer. Ik denk dat ze op haar knieën gestort is en tot ze heeft uitgehaald. Dat kon niet op, onopgemerkt opgemerkt blijven. En ik denk dat die Eli ook gedacht heeft wat zit die te doen in de tempel. Het is een, een, een moeilijk verhaal, zelfs Eli gaat fouten maken. Toen deed zij een gelofte. Onthoud het goed, mensen, gelofte. En zei: Ja, de heerscharen indien. We weten intussen wat indien betekent. Als er een indien staat, of een als, zit er een voorwaarde aan verbonden. En zo lezen wij de wet van God. Indien gij van ganse harte, weet je wel, gehoorzaam zijt en doet wat ik zeg. En Ik zal je zegenen, ik zal je land afvijnen. Daar zitten dus zaken aan vast. Nu gaat het vanaf de kant van Hanna. Indien gij, zegt ze tegen Abba Yahweh, werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet. Ze stelt God een voorwaarde. Ze is bedroefd. Indien gij naar uw dienstmaagd omziet, mij gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal wie? Zij zegt ik. Op dezelfde wijze als Abba Yahweh ons zijn Torah geeft, indien je doet wat ik zeg, zal ik je zegenen. Dat is amen, dat is vast. Hij doet wat hij zegt. Zij gebruikt exact dezelfde taal. Heeft u wel eens durven spreken tot vader op deze wijze? Je moet wel weten hoe goed en hoe je houding zal zijn naar vader. Moet je goed opletten. Zij had een zeer neerbuigende houding naar vader. Ze was intens bedroefd en verdrietig. Het wonderlijk is van de lofprijzingsdienst tot het thema naar voren komt. We weten het niet van elkaar, maar deze houding is wel gevallig voor de vader. Dat u omziet, mij gedenkt, uw dienstmaagd. Dat u me niet vergeet, maar uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft. Dan zal ik Hanna, die voor zijn hele leven. ja weggeven. Geen scheermes op zijn hoofd zal er komen. Ze maakt een soort nazereeën van hem. Vader, als ik uit uw hand een zoon zal krijgen, hij zal u toebehoren. Hebben je kinderen wel eens aan de Heer opgedragen? In deze gesteldheid van geest? Als je het al bij de geboorte niet gedaan hebt, kan je het vandaag nog steeds doen. Of als je vanmiddag thuis bent, zonder je af. Zeg je, vader, ik ben wat vergeten. Maar ik ga het vandaag alsnog doen. Je hebt als ouders het recht om je kinderen aan God te geven. Geef hem de verantwoording. Want wij kunnen vaak een heleboel dingen niet doen. Naarmate dat je ouder wordt en je kinderen ouder worden, zie je dat jij er eigenlijk niks meer aan kan doen. Maar je kan wel zeggen, vader, hoe eerder hoe beter, ik leg ze in uw hand. Wilt u... Mijn kinderen onderwijzen. En dat is een belofte van hem. Ik zal je kinderen onderwijzen. Gedenk hem aan zijn woorden. Zij zegt duidelijk dat zal ik, Hanna, die voor zijn hele leven aan Jawe geven. Hé, hey, daar wist Elkanen niks van. Ze doet zomaar een belofte. Maar je zal zien hoe Elkanen er dadelijk ook mee omgaat. Het is een vreugde om het te lezen. Eigenlijk moet je altijd maar Bijbel lezen en je moet het langzaam lezen bij elk vers moet je denken hoe zit dat daar hoe zit dat in de samenleving daar waar het geschreven is hoe kan ik het overzetten naar vandaag want dan kan u zichzelf in die positie plaatsen en dezelfde ervaring gaan maken toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van Yahweh lette Eli op haar mond want die had al een paar keer achterom gekeken ze zit nog en op een gegeven moment zit, ze zit er nog en ze blijft maar aan de gang Eli begint een beetje te reageren in zijn, in zijn geest of in zijn ziel? In zijn ziel. Hij denkt wel, wat dat vrouwtje nou toch? Hij denkt die straal besopen, beetje Rotterdams uitgedrukt. Echt waar? Hij gaat het zo zeggen. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Elie: die is dronken. Kijk, het feit dat Eli dat denkt, dat ze dronken is, hij gaat op die wijze ook reageren. Want hij weet in zijn geest, dronken voor het aangezicht van God, wil je gauw kappen, dan zal ik je de huis van God uitslepen. Het is onmogelijk dat je bedronken en beschonken in het huis van de Heer komt en lallend neerknieuwt. Wilt u dat aannemen? Je kan niet maken voor Gods aangezicht te komen en bezopen te zijn. Onmogelijk. Hij dacht tot ze dronken was. Eli die zegt dan tot Hanna: hoe lang zult gij nog als een beschonkene gedragen? Zorg dat je je roes kwijtraakt. Doch Hanna die antwoordt hem, nee mijn heer, maar ik ben een diep bedroefde vrouw. Zie je? Nee, zegt hij, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van Yahweh. Dat is het moment dat Eli zich te pieten schrikt. Dat hij denkt, wat heb ik gedaan? Ja, ook priesters kunnen uitspraken doen die ze niet hadden moeten doen. Dus ook priesters en voorgangers kunnen fouten maken. Vanaf vandaag weet je dat dus, hè? Houd uw dienstmaag niet voor een nietswaardige. Heb je weer zo'n woord, lieve mensen? Dat woordje nietswaardig, dat komt dadelijk nog één keer terug... In, hetzelfde, in dezelfde pericoop. Weet u wat een nietswaardige is? Over wie hadden we het? We hadden het over een diep bedroefde vrouw... waarvan de profeet of de priester denkt dat ze beschonken is. Wat is een beschonken in het huis van God... Dat is een nietswaardige. Onthoud het goed. Dat is niet om je bang te maken. Maar iemand die beschonken is voor het aangezicht van God... is in Gods oog een nietswaardige. Oh, maar dan doe ik het wel buiten de dienst. Daar kan ik wel aan de haal. Het gaat echt niet. Ik heb nog nooit een vreugdevolle dronkaard gezien met zijn volle verstand. Wij zijn vol bij verstand en wij kunnen vreugdevol zijn door de geest van God. Maar een dronkaard niet al zijn remmen gaan los. Zult u het onthouden, lieve mensen? Een diep bedroefde vrouw... die haar hart uitstort voor God... heeft een heel ander probleem. Alleen de profeet denkt, ze is dronken. En dan ben je nietswaardiger. Daarom zegt onze zuster Hanna: houd uw dienstmaag niet voor nietswaardig... want door grote zorg en smart gekweld... heb ik zo lang gesproken. Eli antwoordde op hetzelfde moment... Ga heen in vrede en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Vind je dat niet mooi? Echt waar, in een seconde heeft hij het door. Wat hij gezegd heeft was helemaal fout. Maar hij weet ook, als je voor Gods aangezicht komt en zo bewogen bent om voor God te komen, ze je zal ontvangen wat je voor God gebeden hebt. Ik hoop dat we allemaal die ervaring zullen maken. Als je hem nog niet gemaakt hebt tot op de dag van vandaag. Zorg dat je in de gesteldheid bent van Hannah. Als je teleurgesteld bent, in wie dan ook in je leven, maar bijvoorbeeld ook teleurgesteld bent door God. Er kunnen zoveel dingen zijn die wij dus niet zien, omdat onze ziel op slot zit. Maar we zullen met onze geest moeten snappen, wat heeft God gezegd? Dan mag die ziel van jou huilen en gaan, maar kom uiteindelijk terug op het woord van Yahweh. Er zijn ook bij u en bij mij dingen in onze geest die we nooit overdacht hebben. Eli zegt, ga heen in vrede, de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Hij liegt daar niet, hè? Maar hij spreekt het woord van Yahweh. Wat hij vooraf niet had gedacht te zullen zeggen. Dus zijn geest wordt aangerecht door Abba Yahweh. Daarop zegt zij... Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. En weet je wat mooi is? Toen ging de vrouw weegs. Ze at weer. Haar gelaat toonde geen droefheid meer. Deze uitspraak van deze dienstmaagd, mogen uw gunst verwerven, is een bevestiging van het geloof dat ze ontvangt. Zij heeft daar haar hart uitgestort. Ook al heeft Eli iets vervelends gezegd. Maar hij heeft wel het woord van God bevestigd. Je gaat ontvangen. En ze gelooft het woord van de profeet. Zij ging haar weg in geloof. En deze vrouw ging ontvangen. Ook u kan in geloof dingen horen. Al komen ze uit het mond van uw broeder of zuster. Het kan een profetische bevestiging zijn. door u zegt zo heeft de heer gesproken. Hoewel dat nog wel tricky kan zijn. Maar als de profeet God die voor de tempel zit. De priester een uitspraak doet in de naam van Yahweh. Is het heftig. Deze zuster gaat heen, uw dienstmaag mogen uw gunst verwerven. Dat is gewoon een vaststelling. De volgende morgen stonden zij vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van Yahweh. Daarop keerde zij terug naar hun huis, allemaal meervoud in Rama. Toen Elkana gemeenschap met zijn vrouw had, dacht Yahweh aan haar. Leuk hè? De vorige verzen waren in de enkelvoud. Het ging over Hanna. Zij ging beloftes doen. En haar man... Gaat daar gewoon niet mee. Hé, hey, wacht eens even, dat is mijn zoon. Nee, Hanna heeft een belofte gedaan. En hij zegt: De Heer zal handelen nadat hij gezegd heeft. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht Yahweh aan haar. Wanneer dacht Yahweh aan Hanna? Toen ze gemeenschap had met Elkana. Moet je realiseren dat als je gemeenschap hebt met je man of met je vrouw. Vader weet alles, wist u dat? Tot je wel heel goed moet beseffen, zelfs in de intiemste momenten met je man of met je vrouw, daar is Abba Yahweh aanwezig. Als je in zijn wegen wandelt, broeder en zuster, zou je daar de hoogste vreugde in kunnen ervaren. Maar wee als je wegen bewandelt die niet koosje zijn, dan gebeuren er dingen die je niet kan overzien. Maar wandel je weg in vreugde met de Heer. Wees eerlijk en oprecht. Want dat vraagt hij van je. Dat zegt hij ook tegen, tegen Abraham. Wees oprecht. He? Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht Yahweh aan haar. Zegt hij oké. Okay. En ze maakte haar los. En ze werd zwanger. Omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Ze noemt hem Samuel. Want waarom heet hij Samuel? Want, zeiden zij, ik heb hem van Yahweh gebeden. Dat betekent samuel. Mooi, ik vind zo'n geschitterende geschiedenis. Gaat weer een soort pericoopje beginnen. We zijn een tijdje verder nu in de geschiedenis. Die man, Elkana, ging met zijn hele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan Yahweh te brengen. Dus het is weer een jaar later... En dan gaat hij weer optrekken, hij maakt alles weer klaar. Neemt de kalver en de stieren mee, neemt zijn kinderen mee. Met zijn hele huis gaat hij daar naartoe. Ja? Hij gaat weer zijn offer aan de brengen. De opbrengst van zijn land. Hanna, hé hey daar, ging echter niet. Want zij zei tot haar man: als die jongen gespeend is, dan zal wie? Ik hem brengen. En zal hij. Verschijnen voor het aangezicht van Yahweh en daarvoor altijd blijven. Dit is een vrouw die heeft een geloofshandeling verricht. En Elkana is daarmee akkoord. En deze vrouw zegt heel duidelijk. Zij zeide tot Elkana: Als de jongen gespeend is, dus van de bos af is, dat hij wat groter is gegroeid. zal ik, Hanna, hem brengen en zal hij, dat is de jongen. Samuel, verschijnen voor het aangezicht van Jahwe en daarvoor altijd blijven. Deze zus die heeft hem verbondsbelofte met God aangegaan. Indien u, zou zij dan zeggen ik ga het knulletje niks vertellen. Denk erom dat dat lieve kind is grootgebracht door zijn moeder en door zijn vader. En die heeft alles gehoord over Torah en profeten. Ze heeft hem helemaal voorbereid om in het huis van de heer te kunnen functioneren. Het leuke is, hier zie je ook zomaar 10, 15 kinderen binnen het huis van God functioneren. Al is het maar met een vlaggetje, het is een vreugde om hier te zijn. Je moet het aan die kinderen vertellen. Je moet ze hier nemen en niet zeggen: gut, gut, gut, moeten die kinderen ook wel doen. En ik hou niet van vlaggen. Ja, het zal worst wezen. Dat klinkt een beetje raar. Maar die kinderen zullen functioneren binnen de gemeente. Zo werkt het gewoon. Hanna ging echter niet. Zij zeide Hanna tot haar man: als de jongen gespeend is, zal ik hem brengen. Hij zal verschijnen voor het aangezicht van Yahweh. Hij zal er weer altijd wezen. Het gaat erom wie spreekt er. Is ontzettend belangrijk. En haar man Elkana zei tot haar... Doe wat goed is in jouw ogen, Anna. Blijf totdat hij gespe dat gij hem gespeend hebt. Yahweh, doet slechts naar zijn woord gestand. Dit vind ik ook eens een mooie uitdrukking. Yahweh, die doet slechts zijn woord gestand. Zij heeft een belofte gedaan voor het aangezicht van God gebracht. De profeet heeft gezegd, je zal ontvangen wat je kreeg. Zij ging met blijdschap terug naar huis. Haar depressie was over. Alles ging weer op rolletjes, lieve mensen. En de man die zegt, ja, we, doe slecht zijn woord gestand. Jij hebt een verbond met hem afgesloten. Ja, ik geef je er alle vrijheid voor. De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon, totdat ze hem speende. Vind ik een beetje een rare uitdrukking het laatste stuk. Totdat ze hem speende, nee. Totdat hij gespeend was, zal het wel wezen. Ja. Samuel 1, vers 24. Nadat wie zij hem gespeend had, nam zij hem mee, wat met een driejarige stier. Een eva Meel en een kruik wijn. Uit dat deel worden de offers voor God samengesteld. Lieve mensen, een driejarige stier, dat was de offerande die noodzakelijk was om te brengen. En wie bracht hem? Zij bracht hem. Hanna bracht dus de stier, een kleine jongen, nog in het huis van Jawe te Silo. Zij bracht hem, nog een kleine jongen was het, in het huis van Jawe te Silo. Met de stier, met de evameel en met de kruikwijn. Vind je dat niet mooi? Dit is een volkomen toewijding wat je kan doen. Toen zij, ik heb erachter gestaat MV, betekent meervoud... Toen zij, want hier gaat het om haar en haar man, eerst neemt zij de beslissing, maar ze gaan uiteindelijk samen. Toen zij een stier geslacht hadden, een stier, zie je? een stier geslacht hadden, bracht zij, brachten zij meervoud de knaap tot Eli en zij enkelvoud zeiden. Dus ze zijn in meervoud, brengen ze dat offer. Hij brengt ook zijn zoon, hè, samen met zijn vrouw ernaartoe. En zij een enkelvoud zeiden, met uw verlof mijn heer, zo waar gij leeft mijn heer. Ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot Yahweh te bidden. Dus misschien is het een jaar of vier, vijf later. Tot ze nog tegen die oude Eli moet zeggen, ik ben toen bij jou geweest. Om deze jongen heb ik gebeden. En Yahweh heeft mij gegeven, want ik van hem gebeden heb. Dus lieve zusters, weet dat je niet altijd helemaal afhankelijk bent van je man. Je mag je eigen geloofsleven hebben. Je eigen verbrokenheid voor vader hebben. Je mag met hem verbonden sluiten. Snap je het? Hij is een trouwe God. Maar wees nederig voor zijn aangezicht. Weet wie je bent. En mannen, zorg ervoor dat je vrouw dat in alle vrijheid kan doen. En als de mannen beloftes aangaan met God, vrouwen... ja. Wees je man onderdanig met alle eer en respect om die weg samen te gaan. Het is een vreugde om dat te doen. Nou zegt Samuel 1, 1 vers 28: Daarom sta ik hem aan Jabe af. Zolang hij leeft, zal hij aan Jabe afgestaan. En hij boog zich daar voor jaren neer. Kunt u onderscheiden over wie het gaat? Daarom sta ik, zegt Hanna, hem af aan Yahweh. Zolang hij leeft, dat is Samuel, zij hij aan Yahweh afgestaan. Duidelijk, hè? Ze komt terug op haar belofte en bevestigt dat. En hij, wie is dat? Samuel boog zich voor Yahweh neer. Ze heeft haar taak volbracht toen hij gespeend was, ze hem opgevoed had... voorbereid had om hem te geven in het huis van de heer aan Eli. Dan komt ze terug op de belofte. Dus ze wijt hem nog een keer toe. Vind je dat niet schitterend? Weet je het ook van die vrouw gaan houden? is dus echt, dat is een schitterende vrouw. Ook al heeft ze verdriet tot in de... Hè? Ze heeft uiteindelijk van vader ontvangen. Vader heeft het zo ver laten komen zodat ze ook in diezelfde gesteldheid kon geven wat noodzakelijk was. Samen wel 2, vers 1. Daar gaat Hanna bidden. We gaan dat hele stuk niet lezen met elkaar, want dat is bijna een hoofdstuk lang. Maar ik wil wel de eerste woorden van haar laten horen. Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in Jaweh. Lieve mensen, hoe vaak zeg je dat toch tegen jezelf? Mijn hart juicht in Jaweh. Mijn hoorn is verhoogd in... Ja, maar wat is het ook weer, mijn hoorn? Wat is een hoorn? Een hoorn zit op een stier, hè? Dat is de kracht van de stier. Haar hoorn is verhoogd. Haar kracht is dus vernield. Dat verbond met God is bevestigd geworden... en haar zoon is afgeleverd. Ze is in opperste staat van verrukking en van blijdschap. Ze is volledig in de kracht van haar leven. Wijd opent zich mijn mond... Tegen wie? Mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. In dit geval is het haar vijand Peninna, want die heeft haar jaren gekweld, tot diep in haar ziel gestoken. Mooi is dat om dat te volgen. Hè? Er is niemand heilig gelijk, Yahweh, amen. Want niemand is er buiten u, Abba Yahweh. Er is geen rots gelijk onze God. Hoe vaak zeggen wij nou zoiets? Ze zegt dat toch in haar gebed of niet? Hanna, die bad. Al durf je het nou niet hier in de samenkomst te doen... maar doe het dan thuis en ga oefenen tot je het gaat leren zeggen... tot je kan zeggen met Hanna: er is geen rots gelijk onze God. Dan komt er ook een dag dat je in de gemeente de vrijmoedigheid gaat krijgen... al zeg je alleen maar, er is geen rots gelijk onze God... Al haar zielenpijn, al haar kwetsingen, alles wat er is gebeurd, die ziel die werd vrijgezeld. Heel de herinnering aan de pijn was over. Echt waar? Het is een vreugde, maar het is een stap in het geloof. Die ziel is gekwetst, maar die geest is vrijgekomen op grond van het gebed met vader. En daarom zegt ze gewoon, er is niemand gelijk. mee. er is niemand buiten u. Er is geen rots gelijk aan onze God. Nou, dat moet je getuigenis worden. Je moet het thuis gaan oefenen en je moet het hier komen praktiseren. Dan duurt de lofprijzing niet een kwartiertje of twintig minuten. Dan duurt de lofprijzing gewoon een uur. En je zegt, ja, broeder, nou, sorry hoor, maar je moet een uur later beginnen. Dan zeg ik, geen punt, neem ik er nog een extra uur bij. Want ik, ik wil rente hebben natuurlijk. Maar lieve mensen, het is een, ja, het is een opwekking om Hanna na te volgen in haar gedrag. Niet in haar gedrag alleen, maar om te weten tot wie spreekt ze en tot wie gaat ze. Samen wel 2 vers 11. Even dat gebed van Hanna afgebroken, want het gaat nog door. Kijk dat maar na. Vanaf vers 11 zegt het volgende. Weer toen, derde perikoop zou je kunnen zeggen. Toen ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, maar de jongen was in de dienst van Yahweh. Onder toezicht van de priester Eli. Nou, gaat een nieuw begin komen. Wat zegt vers 12 nou? De zonen van Eli, dat is dus de profeet, de priester, waarbij uh, Samuel ondergebracht wordt. Die had twee zonen, die man, die waren niet te pruimen. Als je die twee zonen hier in de gemeente had gehad, lieve broeder en zusters, hadden ze al lang bij kop en kont gepakt en eruit gemieterd. Als de deur niet open geweest, had die dwars de deur heen gegooid geworden. Als je zulke sujetten in je samenkomst zou hebben, en er zijn ook nog priesters, nou je houdt je hart vast. Want wat waren de zonen van Eli? Dat waren nietswaardige lieden. Wanneer werd uh, Hannah nietswaardig genoemd, dat ze dacht dat ze bezopen was, tot ze dronken was voor het aangezicht van God. Dat zijn nietswaardige lieden. Maar dat gaat natuurlijk nog verder. Hè? Als je niet met respect voor Gods aangezicht kan komen... Dat je hem niet kan aanbidden zoals hij wil aanbeden worden. Je kan God niet even aanbidden op de manier zoals wij dat willen. Je moet het doen zoals hij het wil. Dus als je je offer brengt naar de tempel, weet dan heel goed totdat het offer is wat God van je vraagt. En dat je dan kan zeggen, ik kan dat offer neerleggen voor zijn aangezicht. Zeg je vader, dit is wat u van mij verlangt. Weet je, vind het dat niet mooi? Gewoon het offer brengen wat God zegt, dat is van mij. Dat gaan ze dadelijk doen met het slachten van een dier. Dat gaan ze dadelijk doen met het koken van het vlees in een pot. Maar de manier waarop die twee broers met die pot met vlees omgaan... ...echt waar, ze zijn nietswaardige lieden. Je kan niet in het huis des Heren verschijnen op de manier zoals de zonen van Eli... ...want het zijn nietswaardige lieden. Weet u wat God met nietswaardige lieden doet? Hij haat ze uit de grond van zijn hart. Want je kan dus alleen maar echte, nietswaardige lieden zijn als je weet hoe het hoort en je doet het niet. Dan blijft er toch niks meer over? Als je weet hoe God te dienen en je zegt radicaal, je bekijkt het maar. Wat blijft er dan nog over? Dan heb je dus niet meer de hartsgesteldheid om vergeving te vragen, Vind je ook niet? Als er al berouw komt, is het genade van God. Dan ziet hij nog hoop voor je in de toekomst. Maar dit zijn nietswaardige lieden. We gaan een klein stukje kijken waar het om gaat. Die zonen van Eli waren nietswaardige lieden. Zij rekenden niet met Yahweh. Nog met het recht der priesters tegenover het volk. Misschien een beetje een moeilijke uitdrukking, hè? Zij rekenden niet met Yahweh. Nog met het recht der priesters. Priesters hebben ook recht. Waar hebben de priesters recht op, weet u het nog? Dat wat het offer gebracht wordt, of het een stier is, of dat het tienen tienden is, of dat het dit is, of dat het dat is, dat is het recht van de priester. Daar leven de priesters van. Zij rekenen er niet met Jahwe, nog met het recht de priesters. Als u ziet hoe ze met het offer omgaan dadelijk, dan zult u het snappen. Denk hoe graag is het in de hersens om zo om te gaan. Daarom zijn het ook nietswaardige lieden. God zoekt ze te doden. En het wonderlijk is, hij neemt daarvoor Samuel om hun plaats te gaan vervangen. Samuel wordt namelijk de priester van God. Door zijn moeder van God gebeden. Door zijn moeder helemaal voorzien van liefde en zorg het Torah onderwijs gekregen een kleine jongen helemaal klaar om naar het huis van de heer te gaan terwijl hij nog niet weet wie Eli is en ook nog niet weet hoe die twee zonen van Eli ermee omgaan hij komt echt niet in een vrolijk fris huis terecht hij komt in een, in een huis terecht waar de zonen eigenlijk niet door de vader onder handen zijn genomen hij had ze moeten pakken zoals ik u net voorgedaan heb al is de deur dicht dan gaan ze alsnog dwars door de deur je kan je niet bewegen in het huis van God, zoals deze nietswaardige lieder deden. Broeder en zuster, Samuel 2, vers 13. Telkens wanneer iemand een slachtoffer bracht... ...kwam, zodra het vlees ging koken, de knecht van de priester... ...met een drietandige vork in zijn hand... ...stak die in de pot of in de pan of in die ketel of in die kookpot... ...met die drie vorken eraan. Alles wat aan de vork naar boven bracht, nam de priester voor zich. Zij, zo behandelde zij alle Israëlieten die daar te silo kwamen. Zo, dat is heftig. Dat is wonderlijk. Wat is er nou fout eigenlijk? Ze mochten toch van het vlees hebben of niet? Vlees was toch voor de priester... Echt waar, vlees is voor de priester. Nee, hij pakt ook niet alles. Oké, okay. we gaan de oplossing vinden. Hè? Ik vind het leuk dat hij meedenkt. Zelfs eer zij het vet in rook deden opgaan. Vlees met vet is uit de boze. God zegt, je moet het vet van het vlees scheiden en moet je verbranden. In de tempel. Wij doen het tegenwoordig anders. De joden doen het anders. Die doen het vet ook in de pan, zodat het vet losgekokt wordt. Van het vlees, en dan haal je heerlijk zacht vlees over. Maar ontdaan van het vet. Zelfs eer zij het vet in rook deden opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tot de man die het slachtoffer bracht, dus dat bent u. Geef de priester vlees om te braden. Want gekookt vlees wil hij van u niet aannemen. Alleen rauw. Kijk, daar gaat het fout, hè. Dat kan helemaal niet. Het offer wat God zegt, dat is voor mij... Of dat geld is of dat het vlees is, dat is voor hem. Dat moet in volkomen vrijheid gebracht worden voor het aangezicht van de Heer. En met vlees moet het gekookt worden, het vet gesepareerd, het vet verbrand. En dan wat er overblijft, is tot eten van de priester. Maar zelfs dat dit is er niet toe, broeder en zuster. Dit is een ramp in het huis van God. Stel voor dat ik bij u op visite kom en ik druk op de bel. Dus kom even mijn tien dalen. Ja, daar ja, heb ik nou niet op gerekend. Nee, ja, dat gaat helemaal niet. Ik wil een andere offer hebben. Dat gaat helemaal niet, broeders. Het is onmogelijk dat u gedwongen zou worden de offers van de Heer te brengen zoals hij het van u vraagt. Dat zal nooit gebeuren binnen Emmanuel. We zullen leren wat Torah leert. Dus de mensen die in vrijwilligheid de offers van de Heer komen brengen, daar zullen we de Heer dankbaar voor zijn in het huis van de Heer. Daar draait de hele gemeente op. Schitterend om zo te werken. En de heer zegent dat op een bijzondere wijze. Want je handelt in overeenstemming met zijn Torah. Nee, zegt hij. We willen dat vlees hebben, want dan kunnen we het lekker braden. Nog voor dat vet. Afijn, lieve broeder en zuster. Dit is een ram wat hier gebeurt. In het huis van God. Met de offers die voor Abba we zijn. Als de man hem dan antwoordde. Wie is die man? Dat is de broeder die zijn offer kon brengen. Als die man die dat offer kon brengen hem dan antwoordt, en die zegt, maar men moet toch het vet eerst in rook doen opgaan, neem dan voor u zoveel als u hart begeert. Dat was correct. Want als dat vlees geofferd is op de goede wijze, het vet is in rook opgegaan, was het gewoon voor de priester. Want alleen de priesters aten het vlees. En niet zomaar een stuk uit de pot, heel de pot vlees die overbleef was voor de priester. Wat zegt dan die priesterknecht? Terstond zal je het geven. Anders neem ik het met geweld. Dat is pas heftig. De offergaven die voor vader zijn, die vrijwillig door Israël gebracht moeten worden, om dan de priester of de profeet te laten zeggen, je zal het nou aan me geven, want anders neem ik het van je met geweld. Geef hem maar een handtekening van je bank, ga ik het halen. Ga niet door, hè, lieve mensen. Echt niet waar. Wij staan in dezelfde positie ten opzichte van God de Vader als Israël ten opzichte van Vader staat. Zij kwamen in het huis van de Heer om hun offers te brengen. Samen wel 2 vers 17. Zo was de zonde van die jonge mannen zeer groot voor het aangezicht van Yahweh, want de mensen gingen het offer van Yahweh gering achter. Ik dacht, oh, als de priester het zo kan doen, hap eruit. Nee, dat vet hoeven niet op... Het gaat niet. Als uw voorganger een relatie aangaat... met een zuster van de gemeente bijvoorbeeld. Ja, dat gaat toch helemaal niet? Maar het wonderlijk is... als je het leven van deze mannen nagaat... dat zij sliepen bij de vrouwen... die dienst deden in de ingang van de tenten samenkomst. Dus die twee priesters... die halen echt vuile spelletjes uit. En dat voor het aangezicht van God. Voor zijn tempel. Maar de zonen van Eli... ...sliepen met die vrouwen. Is ongehoord. Ongehoord. Niet alleen dat je voor de tabernakel staat... ...maar wij zijn het huis gods, broeder en zuster. Kunt u het horen? Zoals u bent, geest, ziel en lichaam... ...bent u een tempel van de levende God. Wij zijn als levende stenen... ...samengevoegd tot een huis gods. Gebouwd in de geest. Als er ergens aan beden wordt... ...wordt het dan in Jeruzalem gedaan... ...of wordt het hier gedaan? Wij zijn het huis gods... En ook in Jeruzalem is het huis Gods. Maar niet omdat het daar fysiek is. Daar zijn ook godskinderen. De hele tempel is een schaduwbeeld van de ware tempel die in de hemel is. Die niet met mensenhanden gebouwd is. Als wij in gebed zijn, zijn we in de geest in de hemel. Lopen we met ons hoofd in de wolken en met onze voeten op aarde. U moet maar goed met je hoofd in de wolken lopen. Dan kunnen we aan uw voeten zien of u de werkelijke goede weg wandelt. Ja. Of dat je in een vreemde wolk zit. Wanneer hij hoorde dat zijn zonen heel Israël al niet aandeden en dat ze sliepen bij de vrouwen die dienst hadden bij de ingang van de tent de samenkomst, broeder en zuster, moet hij luisteren wat Eli zegt. Waarom doet gij dergelijke dingen? Zou u het niet snappen? Dat ik het hele volk over uw wandaden van u hoor spreken? Zou u ook optreden tegen je zoon op die manier? Die bekende deur waar ik het over heb, weet u al. Had hij dat maar eerder gedaan, had hij misschien zijn zonen nog kunnen redden. Waarom doet gij zulke dingen, dat ik het gehele volk over die wandaden van u hoor spreken? Dat gaat niet, mijn zonen. Het is geen goed gerucht dat ik hoor. Zij brengen het volk van jaren tot overtreding. Nou, ik geef hem toe, het was een oude man. Dus die pakt de jongens niet meer bij de lurven. Maar hij spreekt te zachtjes, vind ik. Vindt u ook niet? Denkt u nou dat die jongens zich gaan bekeren? Wat lopen jullie te doen, jongens? Wat heb ik nou gehoord van het hele volk? Hij zit hele dagen voor de tabernakel. Hij weet wat daar gebeurt. En nou hoort iets van het volk. Ik wil even terugschakelen naar uh, Petrus. ...schitterende uitdrukking... ...om te laten zien... ...dat we het niet alleen over Israël hebben... ...in het zogenaamde Oude Testament... ...want er is geen... Uh, ...twee volkeren... ...er is maar één groot testament... ...en als het testament vernield wordt... ...het bloed van stieren en bokken... ...wordt het bloed van Yeshua de Messias... ...de zoon van de levende God... ...dan wordt het verbond gewoon vernield... ...en wordt niet weggedaan, het wordt vernield... ...wij zijn dus het huis gods... ...broeder en zuster... Petrus die zegt... Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Yeshua de Messias. Wie bent u? Zoals de priester bent u. Want wij verkondigen de boodschap van Abba Yahweh aan deze wereld. Om ze te brengen binnen de verzoening... En dat ze zullen beleiden zondaren te zijn. En dat ze zullen zien op die tempel die in de hemel is. En zeggen, oh God, wees mij genadig. En tot ze op hun aangezicht vallen en wenen. Dat is onze roeping. We zijn priesters. Wij verbinden de zondaar met God. Door het offersysteem. En ons offersysteem is volbracht door Yeshua de Messias. Je kunt niet zeggen, ik ben een kind van God geworden. Ik heb me laten dopen in de dood. Ik ben opgestaan uit de dood. En ik zuip me weer vol. En ik ga lopen lallen. Echt waar, je gaat door de deur. Het kan niet voor Gods aangezicht. Niet alleen in het huis van God, maar wij zijn het huis van God. Je zal je moeten realiseren dat je moet leven zoals God het van je vraagt. Dan ben je een oprechte priester. Is deze duidelijk mensen? Ik vind het geen heerlijke man die broeder Peter is. Ik heb er nog een van hem hoor. Trouwens er staan nog veel meer maar onze tijd ontbreekt. Hij zegt tegen u, gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. U bent een heilige, dat betekent een afgezonderde natie. Wij kunnen niet mee met de wereld. Geen millimeter kunnen we mee. Je bent een volk wat God ten eigendom is. Waarom? Zomaar? Ja, ik ben Gods eigendom. Ja, waarom dan? Nou, om. Om. Streepje eronder. U bent zijn eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Je bent niet zomaar een zoon en een dochter van God. Hij zegt niet: Oh ja, hoor, je bent mijn zoon. Ja, ik geloof in Jezus, halleluja, prijs de Heer, en dan nou ben ik een kind van God. Dat is niet waar. Je zal moeten handelen in de wegen die Jaren zegt. Door het kennen van Gods wet weten we er ook wat zonde zijn of niet. Dus je kan wel zeggen, ik geloof in Jezus. Maar van welke zonde ga je dan bekeren? Wat in Torah staat, moet je je van bekeren. Om in de harmonie te komen met vader. Want hij heeft in zijn Torah gezegd hoe hij het wil. Pure aanbidding is gehoorzaamheid aan de wil van God. Leuk dat Jan ik het gezegd heeft. Pure aanbidding is gewoon in gehoorzaamheid leven. Elke dag. En als we hier komen, gaan we lofprijzen. Dat is een grote naam. Dat is geen aanbidding, dat is lofprijzing. Goed onthouden. Nou, het laatste stukje, lieve mensen. Er komt een eind, hè? Ik weet dat u door wil tot vanmiddag drie uur, maar gaan we niet doen. Indien de ene mens, luister goed, tegen de andere mens zondigt, broeder en zuster, mens tegenover een ander mens, dan zal God hem richten. Daar spreekt God recht over. Gods recht kennen we in zijn woord. Als een mens tegen een mens zondigt, God gaat hem richten. Maar... Even tussendoor, als God ons richt, dan weten we tot we aan de dood waardig zijn. Maar hij zegt, beleid dan je zonde, erken het. Zeg, vader, ik heb gezondigd, ik heb spijt. De mien, Piet, Marie, sorry dat ik het gedaan heb, had ik niet moeten doen. Vergeef me, vader, wilt u mij vergeven? Dan zegt vader, staat op mijn zoon en mijn dochter, wandel in mijn vreugde. Daarom weten we hoe God recht spreekt. Maar indien een mens tegen Yahweh zondigt... Wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Begrijpt u dit? Als wij nou kennis hebben gekregen van onze Abba Yahweh. En ik bedoel niet zomaar even vluchtig hebben gehoord dat de Sabbat de dag van God is hoor. Want dat moet je gaan beseffen. Moet je door gaan krijgen. Uiteindelijk zeg je weg met die hele zenuwe zondag. Dit is de dag van mijn God. Het is een dag die hij gezegend heeft, zijn naam eraan verbonden heeft... die hij geheiligd heeft, apart gezet heeft. Doordat wij hem onderhouden, worden we door God gezegend en apart gezet. Alleen onze zondagvierende broeders snappen dat nog niet. Maar als je gaat snappen waar het om gaat in het woord van Yahweh... lieve mensen, indien een mens tegen Yahweh zondigt... wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Kunt u willens en wetens doorgaan met de zonde... Tegen Yahweh, in het huis van God, kun je uit de pot vlees dingen halen nog voordat het vet verbrand is. Eerst het vet verbranden, dan is de hele pot voor de priester. En die priester moet geen geweld toepassen, want ik wil het nu hebben, want dan zondigt die priester tegen God. De regels die voor priesters gelden, zijn heftig. Maar lieve mensen, wij zijn allemaal priesters in het huis van God. Wie zal dan tussen beiden treden? Toch helemaal niemand. Wat gaat God met die twee mannen doen? Maar ze luisterden niet naar hun vader. Wat staat eronder? Want ja, we wilde hen doden. Het was over voor jaren. Dag in, dag uit voor zijn aangezicht. Zo dienen in mijn huis. Er was geen verbrokenheid van hart meer. Er was geen berouw van zonde meer. Er was willens en wetens pakken wat je pakken kan. ...misbruik in het huis van God. Lieve mensen, ze luisteren niet naar hun vader. Ja, hé, hey, dat is gek is dat, hè? Als iemand nou niet meer wil luisteren... ...naar een corrigerend woord van zijn vader... ...wat eerlijk en oprecht is. Is een zoon nog te redden voor zijn vader? Echt niet waar. Hij maakt grappen over zijn vader. En er komt er een dag, dan zegt vader... ...mijn huis is voor je gesloten. Want dan heb je met een goddeloze zoon te maken? Hoe moeilijk het ook is... Hier staat het duidelijk, zij luisterden niet naar hun vader, want Jabe had al besloten ze te doden. Dat is heftig, dat is echt heftig. Het is niet echt een evangelische preek vanmorgen, hè? maar als je het gaat begrijpen waar het over gaat, dan kun je dus wel zien dat u met geest, ziel en lichaam de Here voorkomen bent toegewijd. En ook al rammelt je ziel links en rechts, dan zeg hij, zo hebt de heer gesproken en zo gaan we wandelen. We zullen trouw zijn in het huis van Yahweh. Maar lieve mensen, de jonge Samuel, hij nam in aanzien en in gunst, zowel bij Yahweh als bij de mensen. Vind je dat niet mooi? De kleine jochie groeit op, groeit op, groeit op, groeit op. De Jonge Samuel nam toe in aanzien en in gunst bij Yahweh en de mensen. Zou je je naam willen invullen hier? Je eigen naam, Jan, Piet, Marie, Kees, Gerrit. Je achternaam erbij, dat we het goed kunnen zeggen. Maar Piet, Marie, Jan, Kees, Gerrit. Hij nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij Yahweh als bij de mensen. Mogen wij toenemen in aanzien en gunst, zowel bij Yahweh als bij de mensen. Amen. Ik wens u een sabbat shalom.